Van der Linde met het NOS-journaal. BBB-leider Van der Plas wil de grondwet aanpassen... omdat die steeds vaker botst met standpunten van haar partij. Dat zegt ze in gesprek met RTV Oost. BBB wil onder meer een verbod op nieuwe islamitische scholen... maar in de grondwet staat dat scholen naar een levensovertuiging mogen worden ingericht. Ook trekt de BBB de Raad van State in twijfel. Partijleider Van der Plas pleit ervoor de benoeming van leden... anders in te vullen dan nu in de grondwet is vastgesteld.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 Deze recente verkenningsvluchten suggereren volgens de New York Times... dat de VS, onafhankelijk van Israël, wil weten wat er in Gaza gebeurt. Een toerist uit Japan is om het leven gekomen bij het Pantheon in Rome. De man viel over een muurtje en viel zeven meter naar beneden. De Italiaanse politie denkt dat hij zijn evenwicht verloor toen hij een foto wilde maken. Het ongeluk gebeurde gisteravond.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 Daarna zou hij het land uit worden gestuurd. In plaats daarvan werd hij vrijgelaten. De Britse premier Keir Starmer zegt geschokt te zijn door de volgens hem volstrekt onaanvaardbare fout. Het weer af en toe flinke buien die maar kort duren. Tussendoor is er zon en veel wind. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. En ook morgen is dat zo, met aan de kust zeer zware windstoten. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Naar de jaren 80, zo aan het begin van uur 2 van uh, Zandvoort voor jou. Met uh, You're a Friend of Mine. En dat geldt uiteraard uh, ook voor uh, onze eigen Piet Pijper. Goedemiddag Piet. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Fijn dat je er uh, ja. weer bij bent. Je, bent, ja. je zit helemaal in Monnikerdam, hè, toch? Jeetje, we zitten aan de boren van het ijsselmeer ja, Jeetje, ja. minetje, hoe is het weer daar? Een Beetje lekker of? Uh, ik maak net mijn paraplu open, oh. want het, het gaat net een beetje, een beetje regenen. Het, is Geppe, het veld ziet er goed uit en er liggen veel bladeren op, want de storm heeft hier ook veel bladeren op het veld gebracht. We zijn okay. inmiddels uh, 35 minuten bezig en uh, de stand is momenteel 1-1. Al uh, na 16 seconden scoorde uh, Nigel Kostin. Hier, die maakte 1-0 voor zand, Dat redelijk verrassend. En inmiddels in de 25e minuut was er een uh, vrije trap vanaf de rechterzijde en die uh, verraste onze keeper. Onze keeper is vandaag een invalkeeper uit de onderde 23-1. Zijn naam is Lucas Kool, 18 jaar. En uh, hij vervangt uh, de jongen van Bloem, die vandaag uh, ja, op vakantie is en zo gaat. Het ja, zeker weten. Maar hij kon er niks aan doen aan het doelpunt. Was echt uh, niet ja, houdbaar? Ja, het was later, het, het, een beetje nooit met een vrije trap. Hij ging over hem heen. En ja, het was een beetje een doelpunt. Maar hij, hij ging er mooi in, laat ik het zo zeggen. Jammer genoeg, 1-1 dus. 1-1, ja. En uh, nogmaals, uh, we hebben wel een beetje de vaste formatie. Berk Belenkamp staat erin. Ik zie uh, Dylan Kreugen staan. Op de linkervlak staat een boom. Rechts staat uh, Silvio Gugibashi. En net is uh, Koen de Michiel is uitgevallen. Spijtig met de blessure. En daarvoor is uh, Butwater ingevallen. Dus het is een goed het veld, het is niet echt druk hier. We hebben ook een nieuwe zeggen vandaag bij Zandvoort, dus die zien we ook voor de eerste keer. En dat is ook wel leuk. Dame, dus daar we dat, dat gaan we veel beveel van. Nogmaals 1-1 en uh, 35e minuut. Laten we even wachten tot de tweede helft en dan gaan we verder. Is dat een goed idee? Ja, heel goed idee. Dank je wel uh, in ieder geval voor uh, dit moment, Piet. Tot, zo. en tot okay. zometeen, dat was Piet vanuit Monnikerdam. 1-1 dus, uh, ja, uh, dus, jammer genoeg. Uh, helaas, helaas, helaas. Fred, het, uh, ja. het tweede uur van uh, dit uh, programma... met ook nog een uh, live nummer dus, uh, van uh, Emil. Van, ja, van Emil, ja. Uh, wie komt er nog meer uh, zo duidelijk? Cecilia. Ja, het is een beetje een lastige naam om uit te spreken. Ja, ja. Nou ja we gaan ze dadelijk aan haar zelf vragen hoor. Wat had okay, haar nee. lastig gemaakt om die naam uit te spreken? Ja, ik weet het niet. Ja, het is geen Emil natuurlijk. Nee, ja, het is nou, ja, Emil of Jack. Dat is, en, allemaal, dat is wat uh, makkelijker, maar wel heel mooi uh, dat zij uh, zometeen uh, live in de studio is hier bij ZFM. Ja. De tweede uur van Zandvoort uh, uh, voor jou. En uh, ook de evenementagenda gaan ze dadelijk nog doen, hè, om uh, rond half vier. Ja. Maar we hebben ook nog, wie hebben we? Danny Christian. Danny Christian, ja? die gaan we ook nog eventjes bellen. Over een uh, kleine, wat is het, 20 minuten. Oké, okay, gaan we doen. Ja. Maar eerst uh, nog even de nieuwe Taylor Swift. En dan gaan we live over naar uh, Emil die oh, nog klaar uh, staat. Ik zou zeggen, ik denk, ja. Taylor Swift, die staat hier niet. <laughs> nee, nee, nee, dat mocht jij willen. Hè? Dat, dat ik even Taylor Swift had geregeld. Uh, ze heeft uh, een mooi nieuw nummer: De Fate of Op Oké, okay. Hier is Taylor Swift. the pyro, you light the match to watch it blow. Ja, dan hebben we een mooie primeur hè, voor de volgende standpoort voor jou. Fred gaat uh, Taylor Swift uh, regelen. Dat ja, hij live uh, uh, komt uh, zingen. Mag nou, hè? Met, met de kerst ook, of niet? Ja, met de kerst ja, is okay. wel leuk. Ja, nou, dat wordt dan uh, Taylor Swift in de studio. <laughs> ja, en uh, ja, ja, Emiel uh, in een gekleurd pak. Ja, wil je dan eerst Emiel of eerst Taylor Swift uh, in de uitzending? Nou, ik denk dat we gewoon beide moeten laten optreden dan. Ja, op dat uiteraard. Moment, uiteraard. Uh, een duet met Emiel Baars. Ik bedoel, uh, ja, hij danst er ook bij natuurlijk met de pak. Ja, we gaan, we gaan het meemaken, ja, ja. de volgende <laughs> Zandvoort voor jou. Maar eerst uh, gaan we naar deze. Ja. ja. Nou Emiel, je gaat nog een uh, nummer zingen live. Zeker weten. En uh, het nummer, dat nummer is Never Nooit Meer. Ja. Ga je Van uh, Gordon. Dankjewel. Gordon. Gordon. Gordon. Gordon. Gordon. <laughs> Never nooit meer, zei ik, de laatste keer toen mijn hart weer iets was gebroken. Levensgevaarlijke val van de liefde, was ik één keer te vaak ingelopen. De strijd registreren, die ik toch al verloor. De weg naar geluk, op een doodspoor. Een hart onbereikbaar, ik dacht, ach ik blijf maar alleen. Ik had een muur om mijn hart gebouwd, daar kwam niemand doorheen. En dan kom jij ineens voorbij en keerde mijn wereld ondersteboven nog steeds niet geloven, nee dat iemand als jij zo kan houden van mij, dit gaat nooit meer over, laat me neven, neven, nooit meer los. Never nooit meer hoef ik alleen te zijn Moet ik smeken om liefde die er toch niet is Never nooit meer dat ondraagde gevoel Dat zo knaagt diep van binnen als je haar zo is. Never nooit meer mag je mij laten gaan Leven alleen, dat kan ik niet aan Was al veel te lang doelloos mijn hart zo gevoelloos alleen. En dan kom jij je voorbij en hier mijn wereld onder te boven. Kan het nog steeds niet geloven? Nee, dat iemand als jij. Zo kan houden van mij, dit gaat nooit meer over. Laat me never, never nooit, never, never nooit meer los. Never nooit meer, ooit nog te dromen.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 Doe het me los, doe het me los. Applaus voor Emiel. Morgen zongen helemaal live in de studio hier bij ZFM. Never nooit meer het nummer van koorden, zoals al zei, Fred. Maar ja, dan kun je en, beter... En, en replay natuurlijk. Ja, dan kun je beter, beter Emile hebben, toch? Ja. Laten we nee, eerlijk nee. zijn, wilde ik wel. Ja, zeker weten. En uh, nou ja, als we je willen boeken... kunnen ze op de site terecht bij Max. Ja, ja of uh, ze kunnen ook sturen in Max en CDVM natuurlijk. Uiteraard. Ja, als ze iedereen mailen of uh, bellen... dan uh, geven we automatische uh, informatie door. Nou, top. Lijkt me wel. Nou ja, ja. duidelijk de volgende artiest, Fred. Wie heb je uitgenodigd hier in de studio. Nou, dat is die me mevrouw met die moeilijke naam. <laughs> dat pas wel mee. Oh. Cecilia. Cecilia Stadens. is het. Uh, Cecilia, klopt hè? Ja. Ja, Cecilia ah, okay. nou, Ja, uh, okay. ja uh, uh, Dat Helemaal niet moeilijk ja, volgens mij. Kijk, het is de ja. Nou ja, uh, het uh, maakt, uh, maakt niet uit. Het is hey. uidelijk, dus ja. gaan we plaatsmaken voor Cecilia. En eerst gaan we nog even naar Amerika met Americanos. Van, ja, en natuurlijk uh, Danny Christian hier zo Danny Christian, ja. ja, dus die gaan we ook uh, live bellen. Dus, ja, uh, want anders uh, wordt het biertje warm. Ja, lekker blijven luisteren hier <laughs> bij Stadvoort voor jou tot aan 7 uur vanavond. En uh, we zitten midden in de jaren 80 met de rest van de muziek. Waaronder deze van uh, Holly Johnson. Hier is met de Americano's. You're not that Ja, Trump en de andere. Americano, sorry, van Wally uh, Johnson hier op de zaterdagmiddag van ZFM. Zandvoort voor jou. Tot aan uh, 7 uur uh, vanavond. Nou, de artiesten van net die gaan zo dadelijk de studio verlaten. Maar de volgende die zit alweer klaar, hè? Toch, Richard? Ja, Cecilia. Ja, hallo. Ja, je schrijft het wat moeilijker vandaar dat die naam hier nog wat problemen gaf. Maar... Het geeft vaak verwarring. Met een C-A-Z-I-L-I-A. -I -I ja. Maar twee punten op de eerste A, dan maakt een E, dus Cecilia. Ja. ja. De, het is met omlauw, dus het is op zijn Duits. En je ziet er heel Nederlands uit. Ben je ja, ook, ben ik ook geboren hoor. met zo'n naam? <laughs> ja, ja, dat is mijn officiële geboortenaam. Ja, ja. ja. Waar, ja. Kom je, waar kom je vandaan? Ik kom gewoon uit Nederland. Dus we komen nu uit Putten, dus daar wonen we. Oh, Putten. Ja, oh, mooi. En dan, ik ben geboren in Meppel. Oké, okay, ja. leuk. Uh, putten hebben een hele mooie sauna waar ik regelmatig kom. Oh ja, ogenstapt. Ken je die niet? Nee, nee, nee daar kom ja. ik nooit, sorry. Ja? <laughs> nee. hey, we gaan even praten met jou of wie, ja, jij, wie leuk. je bent. Dat we ja, leuk. jou kunnen voorstellen aan het Zandvoortse publiek. Ja, dat, dat lijkt me hartstikke leuk. Ja, Ben je hier wel eens eerder geweest? Nee, nog nooit. Nee, nee. nee Dus de nee. eerste keer. Ja, ja. Leuk. ja. Nou, in juni 2024 bracht jij de single De Verzoening uit. Ja. En ook in 2024 kwam de single Echte Vrienden uit. Ja, klopt. In samenwerking met componist Tim Hemme. Ja. En Studio Het Atelier. Ja, nou, het studio, helemaal goed op de hoogte. Studio Het Atelier kom je <laughs> vaker tegen bij jou. Dus het ja, is wel een uh, soort vaste samenwerking, hè? Ja, dat zeker. Ja. ja. ja. En die zit in uh, Wijtenveen. Is dat een beetje in de buurt van Putten? Of? Nee, het is uh, in het noorden. <laughs> oh Ja. Ja. Dat is heel ja. grappig, want ik kom dus uit het noorden. Want ik ben geboren in Meppel. En uh, ben in Putten gaan verhuizen. En uh, ja, de meeste optredens en zo heb ik ook in het noorden. Oh, Oké. Okay. Ja, heel apart. En nu wil je een beetje afzakken naar het zuiden qua populaire nou, tijd. overal natuurlijk toch? Ja. ja. ja Helemaal. we ja. dan heel Nederland. Ja, leuk. Ja. <laughs> ja. Uh, nou, deze single, die, uh, het atelier uh, Sorry, die uh, single die is uh, drietalig. Nederlands, Duits en Engels. Welke? Klopt dat in één single? Uh, we hebben Verlangen in het Duits gemaakt. Okay. Maar ik maak ook nummers in het Engels, dat klopt. Ja. Oh, je zingt dus gewoon drie, in drie talen Precies nummers? Precies dat, ja. ja. Um, nou ja, daarom ben je lekker internationaal uh, bezig. Treed ja. je ook wel eens op in het buitenland toevallig? Ja, in Duitsland heb ik een paar keer opgetreden. Oké, okay, ja. leuk. Ja, zeker. Ja, heel leuk. Dus slaat het daar een beetje aan? Ja, die vinden het juist heel leuk, ja. de Nederlanders. Ja, en in België ja. vinden ze het ook leuk. Ja, ja leuk hè? Ja, ja, ja zeker. Ja. Dan ben je ook helemaal welkom, als Nederlander. Ja, is het meestal zo, hè? Ja, in België. België en Duitsland, echt hoor. Ja, ja het dat echt wordt leuk. steeds meer dat de Nederlandse artiesten richting het buitenland ja. gaan. En dan gaan ze ja, bij die radiostations en dergelijke gewoon heel leuk met de Nederlandse artiesten om. Absoluut. Ja. Ja. Ja, ja, leuk hè? Ja, zeker. Uh, nou, je wordt warm onthaald op radiostations in Nederland en in Vlaanderen. Ja. En word je ook wel eens gedraaid in Duitsland? Ja, zeker. Dus nou, dan ja. kunnen we daar Duitsland uh, bij zitten. Ja, dat kan, zeker. Je album Count, met country Muziek, is die inmiddels uitgekomen? Nee, nog niet. We zitten nog steeds uh, druk bezig daarmee, want er komen steeds meer liedjes bij. En tussendoor weer Nederlandstalige liedjes. Dus, uh, ja. dus Het is nog niet klaar. We nee. zijn er nog steeds mee bezig. En uh, wat, wat is, hoe kan je jouw stijl omschrijven qua zingen? Is dat country of zijn het ook andere stijlen? Nee, ik heb verschillende stijlen. Ik heb niet echt één specifieke stijl. Nee, mm -hmm. het is echt all-round, zeg maar, van alles wat. En ja. wat, wat vind je het leukst om te doen? Ja, gewoon echt alles. Ja, alles ja, van ja, gewoon alles. De afwisseling? Ja, de afwisseling is echt leuk. Ja, leuk. Ja. En uh, nou, eerder single is Dream Can Come True. Ja, Dream Can Come True. Die heb ik speciaal geschreven voor, met een boodschap. Mm. Dat mensen in zichzelf moeten blijven geloven. Het was meer een beetje coronatijd en uh, alles ging een beetje tegen elkaar op. En uh, toen had Tim een melodie, toen, en ik zat al met die tekst in mijn hoofd. Ik moet een liedje maken, Dreams Can Control, dromen. Blijf, mensen, laat, blijf in jezelf geloven en vallen elkaar niet aan, weet je, dat. Mm. Dus daarvoor heb ik Dreamers Can Control geschreven. Mooi, ja. ja dat, uh... Uh, wat is de belangrijkste reden dat jij in drie talen zingt? Omdat ik het gewoon leuk vind. Ja. Ah, ja. <laughs> dat is heel simpel. Zit er ook een commerciële reden achter? Nou, nee, niet echt. Nee. Nee, nee. dat niet. Nog niet eens over nagedacht eigenlijk. Ik okay. vond het gewoon leuk. Want ik had een. Bij Tim Hemmen hadden ze een schrijfster. Die heet Angela Rotger. En uh, zij is Duits. En we hadden uh, verlangen gemaakt samen. Had zij voor mij geschreven. En ik had een beetje wat input, gelukkig. <laughs> Hoe ik het een beetje wou. En toen ja, merkte ik dus Angela Duits was. En toen zei oh. ik. Nou, hoe leuk zou het zijn om eens een in, in het Duits te doen. En toen heeft ze me in Duits voor mij gemaakt. Okay. En, uh, zo is dat eigenlijk ontstaan. Nou, Engelstalig deed ik eigenlijk vroeger al. Want ik heb vroeger heel, uh, voordat ik een beetje bekend werd, zeg maar... Uh, in een bandje gezongen samen met mijn broer. Mijn broer, broer was toen drummer. Hmm. En uh, dat was altijd Engelstalig. Dus het Engelstalige lag mij best wel goed. En op een gegeven moment kwam ik dan iemand tegen en uh, dat is een zanger. En daar ben ik een tijd ook mee opgetrokken, heb ik een relatie mee gehad. En die kwam in, uit het Nederlandstalige muziek. Dus mm. door hem ben ik eigenlijk een beetje in deze wereld terecht gekomen. Dus, je, dus jij beweegt je in de wereld en als je iemand tegenkomt die een bepaalde taal hanteert... dan Pas nou, dat dus is eigenlijk uh, toevallig zo gelopen. Ja, ja. ja en toen uh, was de relatie beëindigd. En uh, toen zeiden ze tegen mij: waarom ga je niet zelf uh, liedjes doen weer? En uh, zo ben ik er weer een beetje ingegaan. Ja, ja. leuk. Ja. Nou, volgens mij gaan we naar een uh, nummer van jou draaien. Ja. En dat heet De Ware. Wat kun je daar iets over zeggen? Wat, uh... Nou, deze heb ik speciaal geschreven voor bij het Lieve mijn partner. En uh, ja. Die zit naast je? Ja, die zit naast mij. Mijn partner, manager, alles <laughs> is hij. Hij regelt heel veel voor me en hij is de ware. Kijk, nou, mooi <laughs> ja. dat, dat de ware hier naast ons zit. Zeker, nou voor de ware, deze. De ware. Met de ware hier live. Nee, ze heeft niet live gezongen, maar wel live in de studio aanwezig. Zo dadelijk gaan we met Cecilia verder praten. Maar we hebben iemand anders aan de telefoon toch, heren? Ja. En dat is ja, geef uh, ge ge ge mij maar een biertje, uh, Danny Christian. <laughs> hey, Goedemiddag. middag. hele goede middag. Hoe is het? Helemaal. Hoe is het, Danny? Met mij gaat het goed. Lekker druk. Het is uh... Er zijn veel optredens en, en, en de Nieuwe Single doet het echt ontzettend goed. Daar ben ik heel blij en dankbaar voor. Dus je weet namelijk nooit als je uit de studio komt, dan denk je natuurlijk altijd... Ja, nu heb je een hit te pakken, anders zou je niet met je vak bezig zijn als je de passie daar niet voor had. En 9 van de 10 keer is het dan geen hit, maar sinds afgelopen jaar met regenboogverhalen... Ja. Het was echt wel heel erg goed, dus ik moet eerlijk zeggen, dus uh, dat was een hit. En deze is op weg daar naartoe, heb ik zo'n beetje het idee. Dus. Ja, kom en drink een bier met mij. Hoe kom je aan die tekst? Nou, <laughs> kijk, uh, ik heb het standpunt, je kan beter een goede cover doen, ja. dan een slecht eigen liedje. Dus uh, ik, uh, dat heb ik altijd zo gehouden, want uh, ik schrijf zelf ook en met Edwin van Hoevelaak samen en met mijn manager Gerard Baars. Ja. En uh, het is altijd wel heel erg mooi om dat te doen. Maar soms, ja, dan komt er iets bij uit waar je denkt van nou, dat is het net niet. En dan hoor je een liedje wat al bestaat uit Duitsland. En dan denk je, hé, hey, dit zou het best wel eens kunnen zijn. En ja, soms smaakt het brood uit een andere bakkerij beter dan het eigen brood. Ja, ja, ja, dat, dat, dat, dat is zomaar waar. Daarom zit dus ja. er geen moeite mee. Dus het is, uh, het is volledig prima. We hebben de tekst wel gemaakt en alles. En dat uh, slaat heel goed aan. Nou ja goed, we zitten natuurlijk ook op dit moment met al die oktoberfeesten. Want in, in Nederland uh, komen ze echt als paddenstoelen uit de grond, die oktoberfeesten. Ja, op ja, moment wel, ja. <laughs> ja, ik heb, ik heb hem wel vroeger uh, in, uh, in Duitsland meegemaakt. Maar uh, ja, dat, uh, dat zijn toch heel andere feesten als, uh, als dat ze hier doen, uh, Denny? Nou, tegenwoordig gaat dat, er zijn echt wel hele grote bij. En uh, die meiden lopen dan ook uh, heel veel, lopen daar met dundels rond... en grote bierpullen, lange tafels. Ja, er die... wordt steeds meer uh, op de Duitse manier gevierd. Ja, de Duitse dan bierpullen, dan meer... die, uh, die, <laughs> die ken ik. Ja, dat begint bij een liter of zo, hè? Ja, ja nou, uh, bijna. Dus In Nederland zijn het toch meestal halve liters. Oh, nog niet? Uh, uh, Oké. Okay. Ja, Danny, uh, jij ja, zegt het inderdaad. Nederland uh, wordt steeds populairder met oktoberfeesten... Maar ik ben een paar jaar geleden in Turkije geweest... en heb je ook gewoon allemaal oktoberfeesten daar. Dus... Het wordt, kijk, het is natuurlijk ook wel ontzettend leuk. Als mensen van alle leeftijden bij elkaar komen... en gezellig, zonder stress, een groot feest vieren, een paar dagen lang... Uh, dat is natuurlijk ook een, een enorm goed gevoel. We leven in een tijd waar dat voor veel mensen enorm hard is. En als die dan eens een keer uh, een paar dagen nog ontspannen... en weer eens een keer kunnen lachen zonder aan de dagelijkse zorgen te denken... dan is dat gewoon heel erg fijn. Jij zegt dat heel erg goed, Danny. Bij, ja, het begin van jouw carrière, is dat een beetje met het nummer Rosa Moende? Ja, dat was mijn eerste hit. Ik had daarvoor al drie plaatjes uitgebracht. Maar uh, dat werden gewoon grote flops... En uh, ik dacht al, nou, het gaat nooit meer gebeuren en toen kwam Rosa Moende. Een liedje wat ik eigenlijk, toen ik het hoorde dacht ik, moet ik nou echt zo'n oude polka zingen? Uh, ik wilde eigenlijk meer uh, toen ik was een jaar of 17, 18 en dat was de tijd van Sweet, Slate en Oeder Jurgens en, en, en Bernd Kluge en Jurgen Marcus en dit soort mensen. En dan zat ik voor de televisie altijd en zat daarna te kijken en ik denk, daar wil ik ook in. Maar de eerste, die, die lukte niet en dan kwam Rosa Munde. en ja, uh, dat was natuurlijk dan de doorbraak. En, dat volgde dan nog een, een, een, een dozijn of zoiets aan top, top 40 iets tot nu toe en daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. Want uh, ik heb het grote geluk dat ik uit mijn hobby mijn vak had mogen maken en, en kon maken en wie kan dat zeggen. Dus uh, heel veel mensen doen een werk die ze niet leuk vinden alleen maar voor de centjes en voor mij was het de passie voor de muziek en uh, dat was een groot voordeel. Ja, dat is, uh, dat is mooi uh, dat je dat zo uh, zegt ook. En dat, uh, dat zie ik, Danny. En uh, met de Roostermoende, volgens mij. Dat was uh, dan een uh, nummer wat uh, met name hier in Nederland eerst populair uh, was. En uh, later pas in Duitsland. Klopt dat? Ja, dat lag aan het feit dat uh, het Schlagenfestival was... Uh, in september 1974 uh, in de Rode Hall in Kerkrade. En toen was de plaat in Duitsland net uit. En in Nederland ook. Maar in Duitsland deed hij nog niet veel... En daar begon de plugging eigenlijk uh, uh, uh, pas. Maar uh, twee weken na de opnames van het slag, het was, werd het al door retro's uitgezonden. En uh, het, het knalde meteen de tipparade, de hitlijsten in uh, de nationale top 50 en de top 40 en wat niet allemaal. En werd mijn eerste nummer 1 hit. Dus ik, uh, ik, ik uh, was heel erg verbaasd zelf. En daarna kwam ik pas uh, in december van het jaar in Duitsland in de ZDF hitparade met Rosa Munden. Maar toen was die al over de grens gewaaid naar Duitsland toe. Dus het was een soort re-import. <laughs> ja, ja, mooi hè. Geweldig. Nou ja, ja. we hebben er toen een tijd van genoten. En nog steeds uh, ja, ben je daardoor bekend hè? door dat uh, nummer. Dat blijft je ja. toch altijd achtervolgen, denk ik, of niet? Ja, maar dat zijn meerdere. Het dus is Rosamunde, dat zijn dan. De Masjubilami. Zoals, zoals uh, Besta Mimucho. Uh, uit 76. En, en, en daarna hoe uh, we de Guust en de Masculami. Ja. En dan kreeg je vlak daarna mijn, mijn huwelijk, uh, Liefdes als Roos. Was ook een, uh, een, een top 10 hit. Dan, dan kwamen er nog andere nummers als slagenfestival als, uh, samen met Roy Black. Dan enkele hits samen met Mieke. Uh, dan weer zelf. En dan kwam dan, ja, en dan en, en waren er altijd een paar jaren tussen. Het is dus kijk. En succes is altijd een beetje een golfbeweging, heb ik ja. gewoon opgemerkt. En dat is ook goed zo, want je moet met beide poten op de grond blijven kunnen staan. En, en daar zorgde in die tijd wel mijn vader eerst en daarna mijn vrouw Roswita voor. Dat ik niet begon te vliegen, want ik was jong en ik ben je ook nog een beetje naïef. En uh, dan denk je heel snel dat je de grootste bent, maar dat ben je natuurlijk niet. En als je dan op het matje wordt geroepen voor je eigen vrouw, dan sta je dan en zegt: Schat, je hebt gelijk. Dus het is ook niet in de aard van het beestje bij mij. Dus ik heb heel veel geluk gehad. Uh, dat ik heel snel kon relativeren. Het is allemaal uh, uh, maar tijdelijk. En uh, je mag dankbaar zijn als je succes hebt. En als de mensen je mogen. En, ja, dat is, uh, ik kan ik zelf blijven. Ik kon altijd ikzelf zijn op het podium waar ik op was. Ik hoefde nooit acte acte te acteren. Ik was dezelfde dan ik ook thuis was. En daardoor viel het mij zo makkelijk. En ik had het grote geluk dat de mensen mij zo als ik was. En als ik ben gewoon uh, graag mogen. Uh, Danny, over tijdelijk uh, gesproken. Je hebt uh, de laatste jaar... Twee jaar heb je heel veel uitgebracht. Veel singles. Uh, wat inspireert jou om met zo'n lange succesvolle carrière zo actief te blijven? Nou ja, kijk. Vier en half jaar, bijna vijf jaar geleden... is mijn vrouw Rosita helaas veel te vroeg naar huis gegaan. Mm -hmm. En uh, dan heb je twee mogelijkheden. Of je verzuikt in het, in het verdriet. Of je bezint je op de dingen die je in het leven nog belangrijk vindt. Dat is je familie. Dat is uh, de muziek die mij altijd uh, gelukkig maakt. Kijk, als ik op het podium sta en ik zie dat zo'n zaal... Uh, dat het dak eraf gaat... en uh, dat jong en oud met elkaar feest... en, en, en dat, dan denk ik bij mezelf, dit is toch prachtig. En dan krijg ik zelf ook dat geluksgevoel. Dus dat, dat is, dat, het, het, het heeft mij ook goed gedaan weer op het podium te kunnen staan... na die lange tijd. En die corona die dan uh, gelukkig eindelijk voorbij was. Maar... Uh, het zijn die momenten die, die, die, die in jezelf ook een soort geluksgevoel creëren. Als de zaal blij is, dat maakt mij ook blij. Dus het is een geven en nemen. Dus het is een, een samenspel van, van mensen die met elkaar werken. Ik op het podium en de mensen doen mee in de zaal. Mm, yeah. En daarom heb ik ook zoveel plezier eraan. Kijk, het is, het is voor mij het, het, altijd mijn hobby gebleven. Ik kan daarvan leven en wel goed leven. Dat geluk heb ik ook nog erbij. En. Um, ja, en, en, en het, het blijft ook mijn hobby. Kijk naar Udo Jurgens, die man was 80 toen hij helaas veel te vroeg overleed. Of kijk naar mensen als Sal, als Mavour, die met uh, boven de 90 nog op het podium stond. En met heel veel succes. Dus het is, het is, het is niet afhankelijk van leeftijd. Er zijn omroepen die draaien, uh, ook Nederlandstalig, die draaien uh, uh, artiesten die boven de 60 zijn niet meer. Omdat ze alleen nog maar uh, voor de, op de jeugd mikken vind ik belachelijk. Maar goed, uh, dat doen ze dan maar. Uh, ik vind juist je moet dat koesteren wat, uh, wat je je leven lang al heeft begeleid en, en dat dat nog steeds is en het niet slechter is geworden mm, mooi ja we gaan naar je naar nieuwe single luisteren Danny ja, de, ja drink drinken een een bier, bier met, met, een met ja. Ja. <laughs> we gaan ervan genieten hier uh, naar Sanford en omgeving nou dan zou ik zeggen kom drinken bier met mij dat gaan we zeker doen dankjewel, dankjewel Danny. Hey, Danny goed weekend Kom, drink een bier met mij, het is tijd voor meer plezier. We gaan nog langer niet naar huis, we blijven hier. Kom, drink een bier met mij, vanavond is het feest. Hey, zo gezellig is het lang niet meer geweest. De tijd die vliegt, neem eens wat gas terug Nu ben je hier, en tijd voor een glaasje bier Het is lang geleden, dat ik je voor het laatst heb gezien Nu met jou erbij, krijg dit feestje een tien Kom drink een bier met nee, mij. Het is tijd voor meer plezier. We gaan. Van links en nog een keer, omdat het zo mooi is, omdat het zo mooi is. En we gaan van links naar rechts, van rechts naar links en nog een keer. Kom drinken bier met mij, het is tijd voor meer plezier. Kom drinken bier met mij. Het is tijd voor meer plezier. We gaan nog lang niet naar huis. We blijven hier. Kom drinken, een bier met mij. Van Ja, of we nou uh, winnen of verliezen met het voetbal. Gewoon een biertje drinken, toch Piet? Ja, je bent in een goede stemming daar. Je bent ja. van, van links naar rechts en ik hoor 28 keer het woord bier. Ja, nee, nee, ja dat had ik speciaal ja, ja, ja, voor jou ja, gedaan ja. natuurlijk. Hè? Dus, uh... oh, ja, ik, ik, en Dat zou je niet geloven, want ik heb net een kopje koffie genomen. Oh, oké. oké, oké. Want het, hier, het weer is geen aanleiding om aan het bier te gaan. Hmm. Het, is hier, het is hier toch wat, wat vochtig en uh, ik sta nu ook onder een paar Het regent ook links. En rechts een beetje. En, uh, maar we zijn dus de tweede helft net begonnen. We zijn in de 49ste minuut. Maar vlak voor Rus hadden we toch uh, een, paar mooie, een paar mooie kansen. Een hele mooie schietvrije kansen Die keeper redden hem fenomenaal van de tegenpartij. Anders hadden we voor de Rus nog het 1-2 kunnen scoren. En vlak na de Rus breken we ook door. Maar uh, onze vriend Vertoot Otman Vertoot En ja, nu gaat hij er wel in. Nu is 2-1. Ja, ja, ja, ja. Yeah. Nou is het 2-1 aanval en ik zie niet precies wie je maakt, maar hij gaat door het midden. En uh, ja, 2-1 voor Zandvoort in de 49 ste minuut. Dus, dat is uh, heel mooi en uh, prachtig. Dus dat is toch een goed bericht. En, nou, dat een ja, goed begin ja, dat hè, zo. We, dat we ook vlak na rust hadden, wordt een, een goede kans. En uh, nou, toen ging hij er net niet in, maar, maar nu uh, dus wel. Dus 2-1, uh, 49 minuten en uh, we gaan gewoon door. Bukje water was ingevallen voor... Uh, Koen ze hadden we al verteld. En voor de rest is het nog ongewijzigd op dit moment. Dus 2-1 voor op dit moment. Oké, okay, dankjewel Piet ja, uh, voor uh, dit okay. moment. Straks komen we weer bij je terug, hè? En dan uh, ja, nog ja, een doelpunt ja. gewoon, toch? Ja, ja. B bij elk doelpunt kom ik terug. Ja, Oké, okay, <laughs> tot zo. Hoi, hoi. Bye, dat was Piet vanuit uh, Ja, We staan dus voor, uh, Ja, Richard. wat goed, hè? Heel, heel goed uh, nieuws. Nou, ja, ze zit nog steeds aan tafel hier. We hadden even Danny Christian natuurlijk met uh, Kom, drink een bier met mij. Ja. Wat vind je trouwens van dat soort uh, muziek, Sassine? Ja, hartstikke gezellig. Ja, het klinkt ja, wel gezellig. Ja, zeker. Ik dat... doe het zelf haast niet, maar nee. misschien moet ik daar eens aan het beginnen. Ja, een, ja. een bier drinken of die muziek zingen? Nou, een bier drinken. Nou, dat niet. Nee, oké. Okay. Denk je wel, Alkom? Uh, Jawel oh, wel. Jawel, maar... ik wil een wijntje of uh, een cola berenburg of zo. Ja. Ah, lekker. Ja, uh, toch? Uh... Ja, we hadden net uh, uh, hebben we even gesproken en toen uh, heb, hebben we nog niet kunnen uh, vertellen waar jij te vinden bent. Ja. Uh, waar ben je zo al uh, te vinden als mensen denken van nou die Cecilia die, uh, die wil ik wel een uh, keer gewoon uh, zien ja. ergens? Nou, ze kunnen mij sowieso uh, vinden op Facebook, op Instagram en op TikTok zit ik. En uh, ze kunnen natuurlijk bij Spotify kijken en uh, op YouTube. Ja, en dan kunnen ze allemaal videofilmpjes ook zien. Ja, leuk. Ja. Nou, en uh, je, je hebt ook een website waar je dan te boeken bent. Ik zal dat even spellen, want jouw naam geeft altijd even... Ja, ouders, waar kwamen niet vandaan? Ook gewoon Nederlanders? Dus We waren gewoon Nederlanders. Alleen van... ge, uh, mijn oma, ver weg, zeg maar, die kwam uit Duitsland. En dus daar komt eigenlijk die naam vandaan. Cecilia. Oh, okay. oké. Maar dat Richter klinkt helemaal nog niet Duits ook. Nou ja, Cecilia wordt zo geschreven in Duitsland met okay. de rommelhout. Cecilia. Ja. <laughs> ja. Nou, ik zal de website even vertellen. Dat is www.cecilia. Ja. En, en dat schrijf je als c-a-z-i-l-i-a.nl. -I dus www.cacilia.nl. En daar kun je dus uh, haar boeken en je kunt ook alle informatie uh, vinden. Ja. Nou, Cecilia, dan heel erg bedankt. Sorry voor de lange onderbreking. Oh, dat geeft niks. Ik vond Het super supergezellig. Bedankt voor de gastvrijheid en dat jullie ja. me wilden on, wilde ontvangen. Heel erg leuk. En ja, ik zat ja, net gezellig. even op uh, YouTube te kijken of ja. je daar ook te vinden bent. Nou, dat ja, vond ja. ik je eigenlijk ja, meteen. Ja. En dan onder uh, zangeres Cecilia. Ja, klopt. Dus uh, dan, uh, <laughs> dan vinden de mensen dat als ze op uh, YouTube uh, willen kijken bijvoorbeeld. Ja. Nou, nou, nou dan jullie hebben al. Die... zit je ook op uh, TikTok trouwens. Ja, ik zit ook ja, uh, op TikTok, ja. Uh, ja. Zit jij daar opgered trouwens? Ja, ja ik ook, ik ook, ook? In Nou, in gaan ja, we boek allemaal. Nou ja, ja, ja, ik, leuk. Ik, ik, ik, ik kijk er af en toe. Ja. Zo is dat nou leuk? <laughs> oh, ja? leuk. Ik zit er namelijk helemaal niet op. op, op ja, uh, uh, ik doe toe het filmpjes plaatsen. Geen dansjes of zo, dat maar is, gewoon wat ik meemaak. Oké, dat is ook belangrijk. Ja, toch? Zeker, jullie hadden het net over die single, hè? Dreams can come true. Ja, dromen die kunnen uitkomen. Ja, we zelf geloven. Die gaan we nu draaien. Nou, dat vind je wel helemaal leuk. Yes, oké. Rob, laten we het zo doen. Laat Cecilia dan uh, zelf aankondigen. Oh ja, zeker ja, weten. Eerst dan Cecilia, schrijf je C-A-Z-I-L-E-A. <laughs> punt, twee punten op de eerste A. Maak een E. Cecilia met dreams can come true. Blijf in jezelf geloven. Let me show you the way and dreams can come true. Dreams can come true. Wauw, wat een mooie single Cecilia. Oh, ja, en wat een hebben, mooie stem. Oh, dankjewel. Prachtig. Ja, ja dankjewel. Ja, we we hebben ervan genoten. Ja, zeker weten. Dankjewel voor je komst nou, naar de studie. Heel graag gedaan, jullie ook bedankt. En heel veel succes natuurlijk met alles zo wat je doet. Ja, heel graag gedaan en heel erg bedankt. Oké. Okay. <laughs> Hé, hey, we gaan nog even wat evenementen doornemen voor de mensen van Zandvoort op zaterdag. Ja, mocht je toch nog even wat tijd hebben hier en daar, dan kun je bijvoorbeeld naar de tentoonstelling 200 jaar clubliefde. Die richt zich op de, het rijke verenigingsleven van Zandvoort. Historische foto's, objecten en verhalen van sportclubs, fanfares, koren en toneelverenigingen laten zien hoe saamhorigheid en traditie generaties met elkaar verbinden. Zandvoortse verenigingen zijn al eeuwenlang het kloppend hart van Zandvoort. Sinds de 19e eeuw brengen sportclubs, fanfares, toneelgroepen en reddingsbegraders inwoners samen en zorgen zij voor saamhorigheid, inzet en traditie. Het Zandvoort Museum, en dan hebben we het even over de nieuwe, de nieuwe locatie, laat in de tentoonstelling 200 jaar clubliefde zien hoe deze verenigingen generaties verbinden. De fotograaf Jack Bakels legde begin 20e eeuw het rijke clubleven vast. Zijn unieke foto's vormen een bijzondere blik in het verleden. Ik moet zeggen, ik ben er zelf geweest en dat, is echt inderdaad, dat heeft hij echt heel goed gedaan, veel groepsfoto's en... Ja, echt heel leuk om te zien. En Bakhoffs ken je waarschijnlijk ook nog wel hè? van uh, de winkel aan de Kerkstraat beneden aan. Daar ja. zat hij vroeger met de foto, uh, fotozaak. Okay, ja. En de hele mooie foto's oh. gemaakt. Iedereen heeft uh, wel, of bijna iedereen heeft wel een uh, oude foto van Bakhoff. Ja, oh, leuk. Jij ook? Ja, ik ook. Zeker weten. Oh, leuk. Ja. Ja. Nou, samen met objecten uit de collectie en bijdrage van hedendaagse clubs... ontstaat een kleurrijk verhaal over verbondenheid... Een gedeeld verleden dat nog altijd inspireert en richting geeft aan de toekomst. Is er nog eentje plaats? Ja. En dan, we gaan ook nog uh, mindful wandelen. En wel, komende zaterdag, 1 november, in de Kennemerduin, ingang Duin en in Kruidberg. Dit wordt een echte herfstwandeling. We lopen in een prachtig duingebied met veel afwisseling van binnen, de, binnen duin, Met veel bos en middenduin en dat is wat meer open. Speciaal omdat het herfst is, wandelen we langs de mooiste gedeeltes met veel bos waarin de prachtige herfstkleuren heel mooi uitkomen. Voor de liefhebbers, koffie drinken na afloop in de Hoeve-Duin-Kruidberg. En de deelnemers geven deze wandeling een 8,9. Nou, we starten om half 11 en het duurt tot 2 uur. En de afstand is ongeveer 8 kilometer. En je kunt je opgeven door www. Mindful wandelennl Dus www.mindful-wandelen.nl Dankjewel, dat was de evenementagenda. Straks zijn er meer en meer artiesten, meer live muziek en meer leuke plaatjes. Het komt allemaal langs in de derde uur van de Zandvoort op. Nee, de Zandvoort voor jou. Bijna mis. Goed gedaan. Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk.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 Zandvoort voor jou met uh, andere hazers. En bloed, zweet en tranen. En een lekkere warme studio met uh, heel veel gasten die vanmiddag uh, loskomen. Heel veel gezelligheid. Eigenlijk zouden we crazy uh, de Gier uh, in de uitzending hebben. Ja, maar is zij ja. ziek of wat is er dan Ja, ja ze ligt in het ziekenhuis. Ze, ze ligt in het uh, ziekenhuis. Ja, ze heeft iets met haar, uh, haar voet, haar been. Ja? De, de, ja, dat is niet helemaal in orde. Dus, oh, uh, huh? Ja, ze moet geopereerd worden. Oh, oké. Okay. Nou, We hebben wel een plaatje van de Tot aan het ja. nieuws. Ik wil tu boek, ja, me provoca. Como cuando ik deze manier ga, in je me miras Siento te desaparecer. Ik wil tus brazen, met de meeste middelen. Zij noemen, we gaan mil met de meeste We zijn lokos, tu en jou. Ik wil hetzelfde, ik hetzelfde, Sorry Grace, we gaan even naar het uh, voetbal, naar uh, Piet Pijper... want hij had net het uh, bericht naar ons gestuurd dat het 1 tegen 3 staat. Dus uh, SV Zandvoort staat voor in Monnikerdam. Meer daarover zometeen in het volgende uur.